Goedemiddag allemaal, het is weer vrijdagmiddag 3 uur, dus tijd voor het Bartimees-I-Ask-vraaguur. Het is vandaag 18 oktober alweer, de blaadjes vallen, de storm is hier weer even over, dus het is weer wat rustiger. Want anders hadden jullie een hele hoop achtergrond gehoord, dat is nu gelukkig weg. Wat gaan we doen vandaag? We beginnen natuurlijk met de vragen binnengekomen bij I-Ask. Daarna hebben we een aantal uh, Stukjes van Dirk. Uh, Maestro Derk heeft uh, het een en ander uh, ingesproken. En daar maken we dus lekker gebruik van. Um, en dan aan het eind natuurlijk weer de valreep. Uh, de stukjes van Dirk waar we het over uh, gaan hebben straks. Dat uh, in is in eerste instantie iets wat is blijven liggen van twee weken geleden. De zoek- en scan-app van uh, bol.com. Dan heeft Dirk uh, wat antwoorden gegeven op het... Uh, het um, woordenboekenverhaal van twee weken geleden. Hij heeft een paar leuke tips opgenomen. Uh, een paar die ik absoluut ook nog niet kende... en die ik ook zeker ga gebruiken. Verder is Dirk begonnen met een, uh, een mooie beschrijving van WhatsApp. Die hebben we inderdaad uh, aan het begin van de podcast... ergens begin vorig jaar al een keer gedaan. Maar er is inmiddels alweer zoveel veranderd... dat het ook zinvol is om dat weer eens uh, te gebruiken. En Ik denk dat... Uh, Heel Nederland dat zo ongeveer uh, gebruikt. En um, even kijken of ik dan nog met één hand iets verder kan lezen. Dan hebben we de aantekeningen over de woordenboeken. En Tip volgens mij ben ik even niks vergeten. Maar anders dan komt dat zo weer boven drijven. Um, ik laat de microfoon even los voor dringende zaken. En dan begin ik met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Brandlos. Nou, niemand. Oké, okay, dan beginnen we bij de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Dat waren de twee. Eentje van... Um, die ging over een, een app die vorige week besproken is. Maar het probleem is al weer opgelost. Want de persoon in kwestie had de verkeerde app gedownload met bijna dezelfde naam. Uh, de tweede vraag. Uh, daar wordt ook al aan gewerkt, um, Die was van Leenert. Die ging... Uh, over of wij aandacht zouden willen besteden aan de verschillende apps die er zijn voor RSS-fiets. Uh, onder andere Lieren en Fire, waar ook in het forum aandacht aan besteed is. Lieren hebben we al een keer gedaan, maar dat is ook alweer een tijd geleden. Uh, Dirk heeft aangeboden om uh, zeg maar een aantal van die apps naast elkaar te zetten en daar een vergelijking van te maken. Nou, daar hebben we natuurlijk grif ja op gezegd. Dus Leendertje wordt uh, uh, op je wenken bediend. Ik weet niet of dat uh, Dirk al lukt om dat voor volgende week te doen. Ja, dat waren de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Um, ik laat de microfoon nog even los en dan beginnen we met het eerste stukje van Dirk. En dat zijn dan de, de antwoorden die hij geeft in verband met de woordenboeken op de iPhone. Er waren wat vragen over dat uh, woordenboekverhaal. Uh, ik had het in IOS 6 ook al heel vaak gezien, maar daar nooit benut. Ik wist dat het er was. En las het laatst ergens, dan zou ik het Nou heb ik het weten ook, dus toen ben ik het gaan uitzoeken. Uh, het ging even over die labeltjes van die knop naast de woordenboeken. Die zijn niet helemaal toegankelijk. En ik ging ervan uit dat er standaard een uitstond. Dus toen heb ik daar het label uit aangehangen. En toen ik hem dubbel tikte, veranderde hij die weer in knop. Dus toen heb ik daar weer aan aangehangen. Maar het is niet zo dat je uh, vlekkeloos en zonder enig uh, gedoe tussen aan en uit en, en weer kunt tukkelen. Hij springt daar wat. Het is gewoon niet helemaal super toegankelijk volgens mij. Daar hebben ze gewoon een steekje laten vallen. Die woordenboeken zijn gratis. En ze worden voor zover ik weet gewoon gedownload op je iPhone. Dus die zijn altijd beschikbaar. En um, ja, ik neem aan dat Apple daar gewoon licenties voor heeft of zo. De woordenboeken die beschikbaar zijn, die zie je staan in het lijstje. En je kunt er ook meerdere aanvinken, zodat de dus definities in meerdere talen worden opgezocht. En voor zover ik het gezien heb, staat dit los van of de Prisma app wel of niet geïnstalleerd is. Dus dit speelt overal buiten omheen. En dat downloaden van die woordenboek is zonder meer niet toegankelijk. Ik neem zonder meer aan dat er een of van de blauw balkje over het scherm loopt. Wat aangeeft hoeveel je woordenboek is met downloaden. Dat zei Nancy ook al een beetje, dat ze iets achter zachts. Maar die zie ik met de voiceover zie ik ze niet. Nou zo zijn er toch weer wat onbekende opties die af en toe uh, boven water komen. Sorry voor de wat omslachtige manier van antwoord geven op vragen, maar... Het lukt mij vaak niet op vrijdagmiddag om erbij te zijn. Dat vind ik hartstikke jammer. Dus is dit misschien een compromis. Oké, okay, um, dat was het stukje over de woordenboeken. Uh, nog even een opmerking. Mijnzijds, ik, ik heb zelf die prisma er wel op. Maar ik had, zat dus ook met diezelfde vraag. Maar uh, Lotte had dat nog niet. Dus we hebben het daar even op geprobeerd en het werkte daar ook. Dus je hoeft niet per se die Prisma geïnstalleerd te hebben. Oké, okay, ik gooi de microfoon even los. Oké, okay, um, verder uh, geen commentaar of, of, of aanmerkingen hierop. Dan gaan we door naar het uh, tweede stukje en dat is um, Dirks verhaal over zoek en scan. Goedemiddag, ik heb hier nog een klein stukje uh, over een app die ik zelf heel leuk vind. En in vergelijking met de site, uh, die ik heel lastig vind en waar ik iedere keer opnieuw moet bedenken hoe het ook alweer was... ...is deze app denk ik gewoon heel makkelijk. Het is de app zoek en scan voor bol.com. We hebben hem al eens vaker gedaan. Uh, toen hebben we hem helemaal uitgekleed de app, en weer aangekleed. Dat ga ik nou niet doen. Ik ga er nu alleen wat mee bestellen. Uh, omdat het gewoon leuk is. En volgens mij echt heel veel makkelijker dan de site. Oké, ik ga hem zoeken, want hij is niet open. Dus ga ik naar mijn beginscherm. Ik doe dubbeltikken met vasthouden met één vinger en daarna naar beneden vegen om het zoekveld te krijgen. Ik heb geen idee waar die scan op ergens uithangt. Zoekveld, ja, Kijk, ska... Dan tik ik scan. Text, knop. Hoppa, wisstekst. Zoekveld. Werkbaar. Zoek op de A. S. S. F. S, v. V. B. C. Beste C. A. Q. A. Beste zoekresultaat. Mail. Scoopy. Download. De update van ja. verwijderen. Q. Ging iets mis. A. Beste zoekresultaat. Zoek en scan. 165. Ja, 100, sluit zoekscherm. Als, als, Zoekveld. Wis tekst. Annuleer. Knop resultaat. Zoek en scan. Die open ik. Zoek en scan. Alle artikelen. Home. Knop. Ik ga me nu verder niks aantrekken van de interface of wat ook. Ik veeg naar het zoekveld. Alle artikelen. Filter. Knop. Zoek in alle artikelen. Zoekveld. Zoek in zoekveld. Bewerkbaar. Zoek in alle artikelen. Naar naar alle artikelen. vacu. Hoofdletter. Hoofdletter C. Hoofdletter V. Hoofdletter V. A. A. Z. X. C. C. I. Vaccinaties. I. U, u. En ik ga rustig kijken wat hij nu gevonden heeft met één vinger van boven naar beneden. Alle artikelen leeg zoekveld. Bewerkt lijst, vak, Dit moet je wel heel zachtjes doen, want die regels zijn uh, niet hoog. Die zijn eigenlijk maar een paar millimeter hoog. Je kunt het ook met links-rechts vegen doen, maar dit vond ik wel makkelijker in dit geval. Vacuumcellen. Vacuum. Zieler, vak, hij heeft een lijstje van van alles en nog wat. Vacuumcellen. Vacuum. Vacuumzakken. Vacuum Vacuvin, Vinesafer. Vacuumerapparaat. Nou ja, kortom, ik ga even terug naar Vacuvin. Vacuumsjeller. Vacuvin, LIJN. Vacuvin. Vacuvin, Raadmatische Wijnkoelenraad van State. Vacuvin, 29 euro. Dan krijg ik een lijstje van alle Vacuvin producten. Ik wil die koffiedoos hebben, dus ik veeg naar rechts. Vacuvin, Brick. Vacuvin, Vineset. Vacuvin. Vacuvin rapatische Vacuvin vacuum koffie. Vacuvin rapatische. Vacuvin vacuum koffie bewaart doorsinclusief. Om 1,3 L. Vacuvin. 19,99 euro. Vandaag voor 23 uur besteld. Morgen in huis. Kijk, daar ook van bij bol.com. En dat doen ze ook vaak trouwens. Heel mooi. Um, mocht deze lijst heel veel langer zijn. Dat wil ik toch nog een keer laten zien. Kun je hem ook... Uh, Via de onderdelen kiezer doen, dan tik je drie keer met twee vingers. Onderdeel kiezer, 32 onderdelen. Zoekveld. Die dubbel tik ik. Alles voor je iPhone 5. Oh. Onderdeel kiezer, 37. Double Zoekveld. Okay, moeilijk. Zoekveld, bewerkbaar. Ik tik K-O-F. Categorieën. De, i u utrecht i iza j nou. k k o T, F, F. En ik ga kijken wat er overblijft. G. Vacuüm vacuum koffiebewaardoos inclusief. Kijk. Pomp 1,3 l. Tik een dubbel. Vacuüm vacuum koffiebewaardoos inclusief. Pomp. Dan kom ik in de lijst met uh, artikelen. Ik tik hem weer dubbel. Vacuüm vacuum koffiebewaardoos inclusief. Pomp 1,3 l. Terug. Terugknop. Ik veeg wat naar rechts om eens te kijken wat het allemaal is. Vacuvin vacuumkoffie bewaart deel, knop. Vacuvin vacuumkoffiepimmel.com, winkelwagentje, knop. Deze koffiesaver is van het merk Vacuvin. Wanneer je koffie in een eenvoudig plastic bakje bewaart, dan is de kans groot dat de smaak verloren gaat. In deze koffiesaver gaat ongeveer 500 gram koffie, dankzij het vacuumpompje wordt weglatingsteken. Nou ja, dat verhaal is uitgebreider. Ik zag een uh, inwinkelwagentje. In dat gaat soms in één keer goed en soms niet. Bij niet alle artikelen staat deze link. Dan zit die eventueel ook nog onder aan. de... knop. deelknop die bovenaan staat. Om de een of andere wazige reden hebben ze twee deelknoppen. Eén deelknop om het te versturen en dat soort dingen. En één deelknop voor eventueel het winkelwagentje... Kijk of je... Voeg toe aan favorieten. Knop Stuur door via e-mail. 1-bol.com Winkelwagentje. Knop. Kijk, daar zit die ook nog een keer, dus die tik ik nu even. Laden, weglatingsteken. Safari, knop. Wij gebruiken cookies om het winkelen bij bol.com gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze. Ik heb dat al een keer gedaan. Dus dat is samen. Winkelwagentje, kopniveau 1. Haakje openen, kopniveau 1. 1, kopniveau 1. Ik veeg nu gewoon naar rechts. Haakjes sluiten. niveau 1. VraQ vind vacuum koffiebewaarders inclusief. Pond 1,3L. Ik wil er 2 hebben. Vandaag voor 23. Verwijder. Koppeling. Aantal. 1. Plus. Koppeling. Tik ik dubbel. VraQ vind vacuum. VraQ vind vacuum. Vandaag voor. Verwijder. Koppeling. Aantal. 2. Kijk, daar word ik blij van. Plus. Koppeling. Koppelteken. Koppeling. En dat is ook een mintekentje om hem terug te halen zodat het er weer één wordt. 39 euro. Heeft u een kortingscode? Koppeling. Nee, heb ik niet. Totaal artikelen. 2. Haakje sluiten. 39 euro indicatie verzendkosten. Gratis. Kijk, daar gaan we voor. Subtotaal. 39 euro totaal. 39. Verder met bestellen. Koppeling. Tik hem dubbel. Heb ik dat goed gedaan? Ik hoop het wel. Ik ga even van bovenaf kijken. Zoek en scan aan voor inloggen. Komt niveau 1. E-mailadres. Kerkadvisie. Wachtwoord. 8 opzommingstip. Inloggen. Knop. Waarom hij dat niet gewoon meteen doordoet, snap ik niet. Want zowel mijn e-mailadres als mijn wachtwoord zijn al ingevuld. Maar, oké. Okay. Inloggen. Zijn zin. Ik tik hem even dubbel. Verticale lijn. Kijken wat we nu te melden hebben. U heeft geen artikelen in uw winkelwagentje. Zoek en scan aan voor bol. Terug naar zoek en scan aan voor Bol. rijfensie bopsie, Koppeling. De rug zoek en scan aan voor Bol. is partner van Bol. terug naar zoek en scan aan voor Bol. Terug naar zoek en scan aan. Dracuvin vacuum koffie. Dracuvin va Deel. Knop. Attentie. Stuur in Bol. Annuleer. In Bol, dot com. laden. Wij gebruiken cookies om het winkelen bij Bol. Copyright kopieer. Bol. Cookies. Koppeling. Verder met best. Als het stomme ding dat vergeet. 29 euro subtotaal. Er... 2,99 euro. Percent 19 haakjes sluiten. 1. Ja, dat wil ik er. Totale artikelen. heeft u. 19 ja, euro en 9, 9. Dan koppelteken. Plus koppeling. Dat zijn de Plus jongen 2 van te maken. Bestel en uur in je bestel Pak vindt geen vacuüm vandaag voor. 3 verwijder. Aantal. 2. Ja. Plus koppelteken. 9 heeft u. totaal artikelen 2. Haakjes 39% kosten. Gratis. Subtotaal. 9. Totaal. 39. Verder met bestellen. Nu wilt u het zonder login, als het goed is, hoop ik. Zoek en scan aan Controleer uw bestelling. Bezorgen of afhalen. Laten we bezorgen. Bezorgadres. Hier. Sterk van zuster, 3 dagen bezorgd. Zaterdag 5 oktober 2000 wijzig bezorgd details. Afhalen bij Albert niet beschikbaar. Factuuradres. De heer, zuster, 3. Dagen, anders, winkelwagentje. Opzommingsteken. Factuur vacuumkoffie bewaard door inclusief. Pond 1,3L2. Einde van lijst. Winkelwagentje wijzigen. totale artikelen. 2. Haakjes. 39% kosten. 0 euro. Subtotaal. 9 totaal. 39% als u op betalen klikt. Algemene verkoopvoorwaarden van Bol. U maakt de bestelling pas definitief op naar betalen knop. Naar nou, betalen. Zoek en scan aan voor Bol bestelling betalen en voltooien. Kortingscode of cadeaubon toevoegen nog te betalen. 39 euro ID online betalen via je bank koppeling. Je kunt via iDeal betalen of je kunt je creditcards gegevens ooit bij Bol invoeren. En als je dat laatste doet, moet je alleen je CVC code nog invullen. En dan uh, kun je daarmee de betaling voltooien. Zoek en scan uit voor ID online betalen via IDL online betalen via je bank IDL. koppeling. Rabobank. ING koppeling. ING koppeling. Koppeling. Om met IDL te betalen, logt u in op mijn ing. Ja, leuk. Start een IDL betaling. 1 4. Op niveau 1. Om met A te controleren of het internet gebruikersnaam... ...gebruikersnaam tekstveld. Nou, dat wou ik nu even niet invullen. Um, maar als je hier gebruikersnaam en wachtwoorden invult... ...dan uh, ga ik naar mijn giro. Daar krijg ik een overzicht van de betalingen die ik wil gaan doen. Nou, daar staat deze dan bij. Ik uh, dubbeltik daar op volgende... Ik moet wel de rekening selecteren waarvan ik het wil doen. En dan ga ik uh, een tandcode krijgen via sms. Nou, die kun je heel vaak knippen en plakken. Door de tandcode even als woord laten uitspreken. Dan vier keer tikken met drie vingers. Dan gaat hij naar het clipboard. Ga ik weer terug naar de zoek en scan app of naar Safari waar ik uithang. En vul op die manier de tandcode in. Dubbel tik op uh, versturen en dubbel tik op voltooien. En dan heb je die dingen besteld. Nou, het liep nu even niet lekker met de eerste keer naar het winkelwagentje. Maar voor de rest is het denk ik gewoon een hartstikke mooie app waar ik snel en zelfstandig, in ieder geval in mijn hoofd, dingen mee kan bestellen. En Bol.com heeft heel erg veel. En ik blijf de Bol.com echt een verschrikkelijke site vinden waar ik altijd moeilijk me weg. Moeten we zoeken. Ja Dirk, dankjewel. Uh, ik ben het uh, helemaal met je eens. Ik had laatst ook nog, want ik heb wel zo'n kaartje. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken of bol.com ook software verkocht, verkoopt. Maar dat doen ze niet. En uh, ik had die zoek- en scan-app nog niet. Dus ik dacht, ik doe het maar even op de site. Nou, ik ben op een gegeven moment maar gestopt. Want ik had zoiets van, hier word ik niet blij van. Nou, voor mij was het een heel duidelijk verhaal waarom die het eerst niet deed. Ja, dat, dat weet je soms niet. Het blijven computers en die blijven soms dingen doen. Dat je denkt, waar halen ze het vandaan? Uh, voor mij was het een zeer consistent verhaal. En uh, ik ga die app uh, weet ik nog niet of ik hem ga uh, installeren. Want dan ga ik alleen nog maar meer geld uitgeven. Oké, okay, zijn er nog mensen die hier iets over willen zeggen? Dan geef ik de microfoon nu vrij. Ja, ik wil er nog even aan toevoegen dat als je het gewoon zelf doet... En uh, je stem gewoon snel staat en beter weet waar je dingen moet zoeken, dat het echt nog veel sneller kan. Maar dat is niet leuk voor zo'n uitleg. Ja, dat geldt voor de site ook hoor. Het is best te doen. Ik bedoel, uh, is, uh, even, even zoeken, maar oké, okay, dit is makkelijker en ook veel gevaarlijker, want het gaat zo makkelijk. Maar op de site lukt het ook hoor. Nou, het, het lukt wel, maar uh, wat, wat mij zo tegenstaat is dat er zo ontzettend veel op die site uh, uh, voorkomt wat, wat, wat ik helemaal niet wil weten. En uh, het fijne van zo'n app is, is dat... Um dat je eigenlijk alleen maar de belangrijkste dingen ziet en alles wat er omheen hangt. En natuurlijk als je een site goed kent kun je door middel van de sneltoetsen uh, die je schermlezer biedt binnen internet heel snel wel dingen vinden. Maar toch duurt het voor mijn gevoel altijd nog een stuk langer dan dat je dat op zo'n uh, op een, open app uh, met een app moet doen. Nou, ik vind het in algemeenheid wel geldig voor internet. Hè. Uh, als je op heel veel verschillende sites bent, dan moet je of al die sites echt uit je hoofd leren. En daar ben ik eerlijk gezegd te lui of te dom voor, dat weet ik niet. Nee, dat, dat geldt voor mij ook. Je kan natuurlijk wel, als je dat wil, uh, met sommige uh, programma's uh, van, die, van die markeringspunten zetten. Maar ja, uh, sites uh, is een dynamisch gebeuren. Dat betekent dat regelmatig uh, ze het nodig vinden om de boel te veranderen. Net als in de supermarkt de dingen anders neerzetten. Want dan kom je nog eens wat dingen tegen in de hoop dat, dat men daar dan ook aandacht aan besteedt of dingen koopt. Dus als er ergens een app van is, dan zou dat wat mij betreft altijd de voorkeur genieten. Oké, okay, um, dat was de zoek-en-scan-app. Um, Dirk, wat mij betreft gaan we nu naar nou jouw uh, tips 1. Ik vond haar uh, een, hele leuke, een heel leuk stukje. Dus mensen, daar komt ie aan. Ik heb nog wat uh, tips en aardige dingen verzameld. Uh, de eerste is het schudden van je iPhone om dingen te herstellen. En dat ga ik even laten zien in mail. Lister Telefoon. Mail. Kalk. Mail. Alink. Ongelezen. Joost van Loon. Antwoord. Opnieuw. An Knop. Ik maak een nieuw mailje. A. Bewerkbaar. Tekenmodus. Ik stuur hem aan Astrid. S. A. Shift, Z, S, S. Astrid Feldman. thuis. D van der Velde op accessibility.nl. Dan bedenk ik dat dat niet de goede is. Dan kan ik schudden met de iPhone en dan is... Herstel adres toevoegen. Herstel. Knop. Herstel. Nieuw bericht. Aan. Tekstveld. Bewerkbaar. En als ik nu de link kreeg... Stuur. Grijs. Knop. Is Astrid Veldman weg? Dus dit is denk ik een hele snelle manier. Het kan ook met backspace, maar dit is denk ik een snelle manier om het uh, voor elkaar te krijgen. Een ander waar het ook geldt is, als ik bijvoorbeeld onderwerp aan, van. D van de D van de onderwerp. en eind. En ik wil daar test van maken en ik maak i est Hoofdletter I. Hof, letter, R, Hof, e. S -t -t -t. en ik kijk even kopie slecht blind van kopie tekstveld Blinde kopie d van de velden op access onderwerp tekstveld bewerkbaar tekenmodus yes dan kan ik ook schudden potentie herstel typen herstel knop herstel nieuw bericht onderwerp tekstveld bewerkbaar tekenmodus is die weer leeg en kan ik er gewoon een ander onderwerp van maken uh, als je een mailtje schrijft en je... You know, we gaan de weer even richten van afsluit. Van D van der Velde, ad ex, co copy. de Velde at X kop kopie van kopie slecht blind aan tekstveld. Die. Invoegpunt en eind. Nieuwe Q. A. A. S. S. veld Veldman thuis. Hoppikidee. Oh, D van de Velde op X. onderwerp. Halftekstbericht. Groeten. Dirk van de Velde. Ik werk op ma. Die. Do. Veren niet op W of in het weekend. Invoegpunt aan eind. Oh, oppa. Invoegpunt aan begin. Begin, ik zet even hooi. Hoofdletter R. Hoofdletter G. Hoofdletter H. O, U, I. O, O, I, I. En ik druk op annuleren linksboven. Vier, reporter. -e annuleren. Knop. Attentie. Verwijder concept. Knop. Ik ga naar bewaar concept. Bewaar concept. Knop. Alink. Ongelezen. Joost van Loon. Nu zit ik weer bij de Al-Ink en heb ik rechtsonder een nieuw knop. Nieuw Als ik die dubbeltje en vasthouden, krijg ik eerst het lijstje van concepten. Annuleer. Knop, nieuw bericht. Daar kan ik een nieuw bericht maken. concepten. Kijk, als dit veldman geen onderwerp. Ik doe de drukjes Concept, annuleer. Knop. En kan er gewoon dan weer mee verder. Nog een handig ding in de mail-app is de alle verzonden items. En dat geldt zeker als je meer mail-app's of meer e-mailadressen hebt. Sorry. reporter. Um... Doe we dat even... even dicht, heb ik idee. Alink, ongelezen. Joost van Loon, antwoord. Android. Ik ga terug naar de postbussen terugknop postbussen context en hier heb je een wijzigknop. alle inkomende 15 ongelezen berichten alle inkomende dus die verzamelt alle inkomende dingen accessibility ability check visie 2 ongelezen berichten de VIP postbus daar kun je personen in zetten die belangrijk zijn die komt nog wel eens een keertje meer info over VIP alle verstuurde alle verstuurde nou en daar heb je dus een verzamelding van alle verstuurde postbussen uh, zodat je dus niet heen en weer hoeft te switchen als je ergens een bericht zoekt van jeetje aan wie?' had hij dat ook alweer geschreven en vanaf welk e-mailadres had ik dat beantwoord opgeschreven? Pospersen, context, wijzig knop. En bij gewijzig Gerecht. kun je dat geloof ik aan en uitzetten. Geselecteerd. Alle inkomende, 15 ongelezen berichten. Wijzig volgorde alle inkomende, knop. geselecteerd. Accessibility Exchange, wijzig volgorde geselecteerd, Advisie. wijzig volgorde geselecteerd, zip. Wijzig volgorde gemarkeerd. Wijzig volgorde gemarkeerd, knop, Slip ongelezen. Wijzig volgorde ongelezen, knop, aan of kopie. Wijzig volgorde aan of kopie, knop, bijlagen. Wijzig volgorde bijlagen, knop, alle concepten, Eén ongelezen bericht. Wijzig volgorde alle concepten, geselecteerd, alle verstuurden. Wijzig volgorde alle verstuurden. alle implementen. Wijzig volgorde alle implement voeg postbus toe, accounts, context, accessibility and exchange, 13 dus ongelezen berichten. echt volgens mij beduidend meer mee dan dat je eerst kon met de mail-app. Uh, en zeker dat ze dingen als alle ongelezen en dat soort die, die kan gewoon erg handig zijn. Laat ik die maar eens aanzetten. Voeg alle, geselecteerd, alle verstuurde, wijzig volgorde alle, alle concepten, een ongelezen bijlagen. Wijzig volgorde aan of kopie, wijzig volg ongelezen. Weisig volgorde gemarkeerd. Knop. Ongelezen. Geselecteerd. Ongelezen. Dus als ik nu op greed druk rechtsboven. Alle accessibility exability en Visie. Twee. VIP. Meer info over VIP. Ongelezen. Alle verstuurde. Ongelezen. Ik ga daar even inkijken. Ongelezen. Ongelezen. Joost van Loon. Antwoord. Dat is volgens En als ik de... om... te bekijken. Ongelezen. Kees Rijman, VOA, Railplanner, 1 attachment. Gisteren, van VIP-afzender, 1 bijlage. Dat VIP-gedoe werkt af en toe niet helemaal tof. Hoe dat komt, weet ik niet. Oké, okay, dat waren de tips over het mail-appje. Uh, wat inderdaad, dat VIP, dat werkt uh, niet goed. Um, ik hoor af en toe ook van, dat een bericht van VIP-afzender is. En dat is dan helemaal niet zo, want ik, ik heb eigenlijk alleen maar één VIP-afzender ingesteld op dit moment... Dus er zitten nog wat, uh, wat bukjes in. Ik vond dit een, uh, een, uh, een nuttig verhaal en ik, uh, ik ga hier ook zeker iets mee doen. Ik gooi de microfoon even los. Uh, schudden om te herstellen, dat kan je in uh, meerdere appjes... Oké, okay, Nens, het laatste stukje viel weg. Ik dacht dat je wilde zeggen dat je dat in meerdere appjes kunt toepassen. Um, dan is het natuurlijk interessant om te weten of, je, uh, of daar ergens uh, een verzameling is van... Uh, wat je allemaal kan schudden. Uh, heb jij daar iets op Blink, Blink Magazine al over staan? Over uh, wat schudden allemaal kan? Het enige wat ik tot op heden wist was dat je kon schudden in de, de muziekapp om uh, een volgend nummer te kiezen. Als het nummer dat afspeelde je niet beviel. En er zaten natuurlijk wat uh, andere dingen. In List Recorder hebben ze ook allerlei verschillende kantel en schudinstellingen uh, instellingen gemaakt. Maar die heb ik uitgezet omdat ik uh, nog wel eens per ongeluk dingen deed die ik niet wilde doen. Dit verhaal was toch veel langer, Tom, of vergis ik me nou? Ja. Nee, nee, nee, nee, dit verhaal is inderdaad ook langer, maar ik heb het opgedeeld. omdat dit, uh, Je had vrij veel over de mail en ik had zoiets van, ik maak daar een beetje een apart onderwerp van. Uh, er komt dus nu een stukje nog van jou zo, uh, dat heb ik tips 2 genoemd, dat is niet jouw tips 2, want dat was maar een heel klein stukje waarin je dus aangaf dat er soms dingen ook echt uh, fout kunnen gaan. Dus tips 2, of het tweede helft van jouw stuk komt er zo aan. Ik was alweer bang dat ik tegen de lucht had lopen leuteren. Nee hoor, als mensen geen, geen vragen of opmerkingen meer hebben over deze tips, dan start ik het volgende stukje in. Um, ik, ik weet niet of ik nu wel te horen ben, echt op die nek is het niet te zien of ik nou wel of niet praat. Maar ik praat in ieder geval, maar of jullie het horen is dan de vraag. Uh, dat schudden uh, bij tekstinvoer en dat soort dingen meer, daar, daar is het altijd te uh, herstellen eigenlijk, dat schudden. Dus... Oké okay, Nens, dankjewel. Nu was het er helemaal. Uh, Dirk, we gaan lekker met jou verder. Dan krijgen we nu het uh, vervolg van de tips. De volgende die ik graag wil laten zien zijn twee opties in uh, Safari. Huisknop. Listerie. Safari. ik ready. Safari. Slash. Koppeling. Ik ga naar de vrienden van nu.nl, dus... Bladwijzers. Pak een bladwijzer. Wezer. Knop. Nu. NL. Verticale lijnen. Dat was meer geluk dan wijsheid. En nu. NL. Bezocht. Koppeling. Ik pak een artikel. Mogen. Wat de HRI biedt slachtoffers excuses aan. Koppeling. Nou, nou eens kijken. Wat de HRI biedt slachtoffers en beschikbaar. Dan zegt hij reader beschikbaar en dat betekent dat ik linksbovenin een knop reader heb. Sluit. List recorder. Reader. Knop. Die kan ik dubbeltikken. Geselecteerd. Op de tweede dag van de rechtszaak tegen wat de heeft de vechtsporter nogmaals zijn excuses aangeboden aan de mensen die hij iets heeft aangedaan. En ik kan daar met twee vingers naar beneden vegen om het hele verhaal te laten voorlezen. Als ik de reader even uitzet. Geselecteerd. Reader. Knop. Reader. ...dat de ARRI biedt... ...stel jij? Moet ik even kijken, uh, dan gebeurt het heel vaak dat de knoppen onderin... ...voor terug, verder en dat soort dingen verdwijnen. Terug, knop. Oh, dat is nou niet zo gebeurd, nou. ...op de tweede dag van de rechtszaak tegen... ...HARRI wat lezen. Bot. Daar. Harry was op 7 juli 2012 met herstelkruif aanwezig... ...in een skybox van de Amsterdam Arena. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lek. ...Kopniveau 2. Bij aanvang van de zaak bleek dat de sensie... Even kijken, als ik nu kijk onderin. Bestiktak voor een kopie van de dossier. Bestiktak voor een kopie van de dossier. Nu zijn de knoppen weg. Nou, de manier om dat terug te krijgen is, je zoekt de statusbalk op. 9 uur 31. Statusbalk onderdeel. Je doet hem dubbel tikken. En. Geen datum. Geen datum. Grijs. Knop. Oh, hij is nu even teruggesprongen naar. Ab kiezer. List die Dat deed ik verkeerd. Safari. Actief. Safari. Safari. Dat de Harry zei bij aanvang van de zaak dat hij wel zijn verand... Ik heb nu nog geen knoppen, ik zoek de statusbalk op. 9 uur 32. Listrecorder, pauze, knop. Hé, hey, dit is raar, hij schakelt nu gewoon naar de list recorder. Nou, dat is op zich ook wel spannend, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Licht tekstveld. Itemtitel, tekstveld, 9 minuten, stop, knop, pauze, knop. Het uh, lijkt rader te werken als ik met de list recorder aan dit doe. Safari. E ik Safari. Batterij 53% opgeladen. Listen recorder, pauze. Knop. Nee, dat wil nu niet. Maar als ik geen list recorder heb, lukt dat wel. Kun je daar dubbel tikken op die um, statusbalk en dan komen onderin de knoppen weer terug. En dan kom je ook boven in de pagina, zodat het adres weer beschikbaar is. Als je uh, autocorrectie gebruikt en je wil nieuwe woorden aanleren, dan moet je noodpad notepad openen bijvoorbeeld en een bepaald woord dan nou vijf keer intikken met een spaartje erachter. En vanaf dat moment kent hij dat woord. Ja, of dit nou echt heel grappig is, weet ik niet, maar goed. Het invoeren van trema's en dat soort dingen, dat is al wel eens besproken denk ik, maar ik weet het niet zeker. Uh, ik ga weer even terug naar Safari. Want daar kan ik op wat anders Mystery laten zien. Reporter. actief. Safari, Safari, actief. Safari, Ik open een adresbalk. Adres, knop. Adres, tekstveld, bewerkbaar, Tekenmodus. mobiel, nu, en als lijst al. Nou, hij is al geselecteerd, dus ik haal hem even weg. Dat hoeft eigenlijk ook niet, want hij gaat automatisch weg als ik uh, een nieuwe letter maak. Stel ik wil een i-trainer maken, dan ga ik de i dubbel tikken. Omdat ik met nee, omdat ik met gewoon type werk, uh, kan ik hem opzoeken, loslaten en dan dubbel tikken. Als je met blind type werkt moet je hem opzoeken. Uh, met een andere vinger erbij tikken en dan kun je hem loslaten en daarna dubbel tikken om trema's te krijgen. U. I. Ik slaat hem nu los en ik doe dubbeltik. I. Alternatieve tekens beschikbaar. I. I. Accent I. I. Macron... I. Accent... Trema... Accent... I. Accent... grave. Je moet dat wel een beetje in het midden doen, want dan heb je wat meer ruimte om links en rechts te schuiven. grave. Ik voer even nu.nl in. Adres, tekstveld, bewerkbaar, Tekenmodus, zoek of voer een adres in. B, N, N, U, U. Kijk of ik nu die punt. gekke knop... Ja, he? punt, Spatie. volgende toets meer, cijfers. Nee, helaas, dit kan ik dus niet laten zien. Sorry, uh, het idee is dat er heel vaak staat er een .com of dat soort domeendingen. Die kun je dubbel en vasthouden en dan kun je ook links-rechts slepen om naar .nl of .pe van te maken. Een ander ding wat misschien wel mag lukken vandaag... Beste resultaat. Context. Annuleer. Knop. Beste nu. En Zoek met Google. Context. Nu. Nu De Resport. Beste ja. recorder. Adres. Leuk maar dat wil ik niet. Beste resultaat. Annuleer. Knop. Rieden. Adres. Knop. Adres, tekstveld, bewerkbaar, tekenmodus, mobiel, nu, nl-slash-algemeen, slash, 359. Heel vaak heb je één keer een nummer nodig. Dus ik... Invoegpunt en eind. Haal dit... L, verwijderen, mobiel, nu, nl-slash-algemeen, slash, 359 Even weg. Ik tik nu bijvoorbeeld het woord hallo, ik roep me in een gekke dwarsstraat. H, H, A, A, L, L, L. Kijk, dat ging soepel. En dan wil ik het nummer 4 achterzetten. Dan kan ik. Meer. Cijfers. Die dubbeltikken vasthouden. Dan naar 4 gaan. Slash. Alternatieve tekens beschikbaar. Schuif uw vinger over het scherm om andere. Backslash. Slash. Slash. Hallo. Spelfaat. Meer. Cijfers. Hoppeltek. Alternatieve tekens beschikbaar schuif uw vinger over het opzommingsteken koppelteken koppelteken spatie hij is mij, uh, niet goed gezien vandaag maar overheid map twee apps krijgen hem wel maar misschien we notities map twee apps Die is een beetje anders notities Context. notities notitie app geprobeerd dan doen we dat nu weer even notities notities op de 52 pot notities terugknop maak nieuw. nieuwe terugknop nieuw knop notitie tekstveld bewerkbaar tekenmodus eens even kijken of die het hier wel wil meer cijfers Punt. punt komma 5, 5 en nu heb ik het hopelijk snel genoeg gedaan e. en is die weer teruggaan letters, kijk maar meer shift z x dus nu kan ik een x typen x en wil ik dan 22, of uh, 13, nee, 3 erbij zetten. Meer cijfers. Tik ik hem dubbel, hou vast. Uh, drie. Drie. Dan moet je wel redelijk snel voor zijn, dan springt hij weer terug automatisch naar letters. 1, 5, 3. Het maken van een screenshot kan erg handig zijn. En dat doe je door je home en je vergrendeltoets samen in te drukken. Dan moet je er wel voor zorgen dat je schermgordijn uitstaat. Ik heb als ik er helemaal suf lopen zoeken naar waarom mijn foto's allemaal zwart waren, maar het bleek dat het schermgordijn aan stond. Dus ik zet het schermgordijn nu even uit. Schermgordijn uit. En als ik die twee dan samen indruk, kort. heb ik op mijn fotorol een kopie staan van dit scherm. Dat kan erg handig zijn, bijvoorbeeld voor het invullen van Eh zodat je die even naar iemand kunt sturen om te laten controleren of te laten overtypen. Of een code van iTunes of iets dergelijks. En waar je dan wel op moet letten is dat je het veld van de captcha bijvoorbeeld even moet dubbeltikken. Dan is die zeker in beeld. En dan kun je dit ding gebruiken. Schermgordijn weer aan voor de batterijen. Schermgordijn aan. Uh, er zijn mensen die beweren dat het niet helpt. Ik geloof absoluut dat het wel zo is. Uh, maar er zijn lieden die zeggen van nou het gaat alleen om de helderheid van het scherm en of het schermgorijn aanstaat, ja of nee, dat maakt niet uit. De wetenschappelijke calculator die zullen niet veel mensen gebruiken, maar als je hem wel wil gebruiken is dat heel handig. Dan moet je zorgen dat de schermvergrendeling uit staat. Dan start je de rekenmachine en op het moment dat je hem dan uh, je telefoon een kwartslag naar links of naar rechts draait, dan word je een wetenschappelijke calculator en kun je echt. Nou, alle toveren trucs en toeters en bellen gaan doen die je wil qua, qua berekening. Je kunt bij um, een vergadering of zo alle dingen gewoon stopzetten of het geluid gewoon helemaal uitzetten. Met het knopje helemaal linksboven. Maar wat ook kan is als je de telefoon overgaat en je drukt op de vergrendelknop, dan zou die volgens het plaatje stil moeten zijn. En druk je er twee keer op, dan moet hij doorgaan naar je voicemail. En hier uh, brak het verhaal af, want uh, dat werkte ook weer niet uh, toen List Recorder aan stond. Dus List Recorder uh, verstoort wel een, uh, een paar dingetjes zoals we horen. Maar Dirk uh, schreef ook al van... Soms gaan dingen goed, soms gaan dingen niet goed, en het is ook best goed om mezelf en toe te laten horen als dingen niet goed gaan. Um, ik vond dat uh, ook, ook deze echt een, een paar tips uh, die ik echt wel ga gebruiken. Um, ik had één dingetje, je had het over die alternatieve tekens. Uh, jij zei alleen dubbel tikken met die i, maar volgens mij is het dus ook dubbel tikken en vasthouden als het om een uh, accentteken gaat. Um, ik gooi de microfoon even los. Oké, okay, ik ga weer een poging wagen. Uh, de speciale leestekens er zijn er genoeg te vinden op Blink Magazine. Inderdaad, wat jij bespreekt, hè, hoe je die kunt maken. Er is ook een andere manier en dat is bijvoorbeeld als ik de trema wil maken de Alt-U in te drukken. Dan krijg ik al twee kommaatjes uh, boven en dan de letter waar ik de dubbele punt op wil hebben. Bijvoorbeeld de E. Dan krijg ik een E met een trema. En zo is er een heel rijtje van. Dat is een andere manier voor uh, leestekens en die vind je terug op Blink Magazine. Dankjewel. Alt, dan bedoel je eigenlijk, ja, je noemt de alt, uh, uh, de command. Uh, en de alt is op dezelfde plek, dus links naast de spatiebalk. Oké, okay, nog meer mensen iets? Uh, of zitten jullie allemaal heel druk mee te schrijven en zo, alle tips? Je moet niet degene links van de spatie hebben, maar degene die ernaast zit. Die heet de option, geloof ik. Oké, okay. ja, ik ben geneigd om de alt, de, omdat dat natuurlijk bij een Windows toetsenbord is, de, de, de, meest, of nee, de meteen links van de spatiebalk te noemen. Uh, welke bedoel jij nu, uh, Nens? De eerste links naast de spatiebalk of de tweede? De Alt is de option. de option vroeger heette de volgens Apple heette dat de option en uh, op de nieuwe toetsenborden staat er gewoon weer Alt op, uh, maar ze zijn beide hetzelfde. En als ik hier kijk naar het Bluetooth toetsenbord, dan zit hij als tweede naast de, de spatiebalk. Oftewel, nou ja, derde van rechts beneden. Dat kan ook. En op de andere toetsenbord met, met zo'n draadje eraan zit hij weer op een andere plek. Sorry. Ja, dat is om ons wakker te houden. Inderdaad, ik vind het een beetje, daar moet je wel erg over nadenken. Want wat ik al zei, Windows toetsenbord is de alt gewoon links en rechts van de spatiebalk. Of rechts is meestal control alt En uh, op ja, nou goed. Oké, okay, het is zoals het is. Um, ja, verder nog iets? Mensen die iets uh, willen weten of hier, uh, iets willen toevoegen aan deze tips? Nou, dat is mooi. Gaat lekker zo. Ja, dan um, gaan we naar het uh, volgende stukje van Dirk. En uh, dat gaan we nog gewoon lekker doen. Dat gaat over WhatsApp. Um, ik zei in het begin al, hele volkstammen die gebruiken WhatsApp... Ik zat laatst in de trein en ik hoor het bekende ping-ping van WhatsApp en ik grijp naar mijn binnenzak. En er zit een meneer naast me die zegt, nee, het is mijn telefoon. Maar er zijn op dit moment wel een stuk of 14, 15 mensen die opkijken. Dus je kunt wel nagaan hoe, hoe vaak dat gebruikt wordt. Um, ik ga eerst het eerste stukje van Dirk draaien en dat gaat over de installatie van WhatsApp. Dit is het eerste stukje over WhatsApp. Het eerste is installatie, het tweede is gebruik of de interface. En het derde is gebruik in de praktijk met meldingen en de hele alle toeters en bellen. Oké, ik heb hem al gedownload. WhatsApp is nu nog gratis volgens mij. En je schrijft het w-h-a-t-s-s-a-p-p. Het doel is uh, heen en weer schrijven, chatten en uh, audio ben te versturen. Dus dat uh, hoop ik te kunnen laten zien. Maar nu, zoals gezegd, eerst de installatie. Ik ga naar WhatsApp toe. WhatsApp, Actief. En ik ga vegen bovenin beginnen. Uw telefoonnummer. Koptekst. Grijt. Grijs. Bevestig uw landcode en voer uw telefoonnummer in. Nederland. Knop. Uw landcode en telefoonnummer. Plus. 31. Tekstveld. Nou, dat is mooi. Tekstveld. Bewerkbaar. Uw telefoonnummer. Ik zal de 0 ervoor zetten. Ik weet niet of hij het nodig heeft. 8089606. 0, 8, 9, 6, 0 6. Ja, dat is eindelijk gelukt na TIG pogingen. En als het goed is, krijg ik straks een sms'je terug uh, van WhatsApp waar een code in staat. Die moet weer geknipt worden, geloof ik. Maar ik weet het niet zeker meer. Ik ga... Gret drukken rechtsbal Gered. Welkom, context. Welkom, kijk, dat hoor ik graag. Geniet van levenslang wat ze op gebruik. Als vroege gebruiker. Waarom wij geen advertenties verkopen. Ga door, knop. Levenslang Gofie. context. context. Gered. grijs, knop. Voeg foto, voer uw naam in en voeg eventueel een profielfoto toe. Postnaam, uw naam, voor berichtgevingen, tekstveld. Postnaam, tekstveld, bewerkbaar, ja, Nu naam, maken we Ho hoofdletter S, hoofdletter D, hoofdletter E, E, R, R, E, J, K, K. Als je dat regelmatig doet, dat type op zo'n virtueel toetsenbord, dan gaat het toch wel redelijk. Voeg foto toe. Knop. Nou, dat doen we maar niet. Voeg uw naam ik en voeg ik postnaam, tekstveld, bewerkbaar, werk, wistekst, knop, klaar. Importeer uw profiel van Facebook, Context. Nee, Nou joh. Gebruik Facebook profiel Q. Gebruik pittels. Voeg vo foto toe. Gereed. Knop. helemaal niet. Geen Contactpersonen die wat ze op al gebruiken zijn toegevoegd onder favorieten. U kunt deze lijst met favorieten aanpassen. Hartstikke mooi. Oké. Okay. Knop. Favorieten. Voeg toe. Knop. Zoek. Zoekveld. Apple mobiel. Hallo. Nou, zijn we dus een tweede installatie toch niet zo'n groot probleem? Uh, bij de eerste installatie krijg je een sms'je van de WhatsApp server. En daar moet je uh, de code uitknippen. Nou, dat kan het makkelijker door het sms'je af te spelen. En dan de rotor naar woorden te draaien en dan met op en neer flippen met één vinger uh, naar de code te gaan. Daar vier keer tikken met drie vingers, net als bij de vorige keer over die HP toestanden. En dan gaat hij naar het prikbord en dan ga je terug naar WhatsApp en je plakt die code. Dus dan draai je naar wijzig. Nou, je zoekt eerst het veld op en dan moet je dubbeltikken als het niet bewerkbaar is. Dan draai je naar wijzig en uh, veeg je naar beneden tot je plak vindt. En die doe je plakken. En dan krijg je dezelfde procedure die je nu krijgt, behalve uh, het terugzetten van contacten uit iCloud. Of het terugzetten van de chatgeschiedenis uit iCloud. Nou, ik ben niet aan mijn chatgeschiedenis gehecht, zo ernstig is het gelukkig nog niet. Dus zou die nu weer klaar moeten zijn? Ik ga eens even kijken of ik ergens een greepknop vind. of zo. knop Geselept status, top, contacten, Chats. instellingen, top, 5 van 5. Nou, dit was een stukje over installatie. Dat stelde dus, uh, in dit geval was de herinstallatie niet zo heel veel voor. Maar ook een nieuwe installatie is goed te doen. Uh, soms duurt het wat langer voor je een sms'je krijgt, dat kan wel een kwartier duren, maar ook wel uh, twee of drie uur, een beetje afhankelijk van hoe druk die server het heeft. Hierna komen nog twee delen, Eén over de interface van WhatsApp, dat begint hier waar ik nu gestopt ben, en één over het praktisch gebruik. Ik, ik ben zelf ook een gebruiker van WhatsApp. Uh, ik uh, ben blij dat nu alle probleempjes er een beetje uit zijn gehaald. Want ik merkte de, een paar weken geleden nog dat wanneer ik door een chatsgeschiedenis aan het vegen was, er gewoon regels waren die niet werden voorgelezen. En ging het dan een paar keer heen en weer, dan werden ze wel voorgelezen. Uh, nou ja, er is genoeg over geschreven in het uh, Voiceover forum um, WhatsApp is laatst alweer in het nieuws geweest... omdat er weer iemand een, uh, een beveiligingsgat had ontdekt. Nou ja, uh, zolang je geen uh, privacygevoelige informatie via WhatsApp verstuurt... denk ik niet dat er een probleem van is. Want over het algemeen zijn dat toch alleen maar uh, dagelijkse berichten, zullen we maar zeggen. Oké, okay, dat was het verhaal over de installatie. Zijn hier nog vragen over... Nee, niet over deze. Maar wel even over het vorige nog over die tekens op een keyboard. Volgens mij is het zo dat de toets links van de spatie samen met de U, die geeft en met de I geeft italic en met de B geeft bold en dat soort dingen. De toets links daarnaast. Dat is een ding waar je met de U trainers kunt maken en met de E accent en op mijn keyboard heet die naast de spatie heet CND en daarnaast heet Option. Oké, okay, dankjewel voor deze toevoeging. Zijn er nog meer mensen die hier iets over weten? Ik denk dat iedereen hier in de chat uh, WhatsApp wel gebruikt. Of in ieder geval het ooit heeft geïnstalleerd. Maar ik laat hem nog één keer los. Oké, okay, niemand. Nou, dan gaan we verder met... Uh, het tweede deel, want dat had ik ook al van Dirk gehad... ...en eigenlijk zit er voor mijn gevoel het derde deel ook al een beetje in Dirk, ...maar dat moet jij zelf straks maar even aanvullen nog. Hier komt het vervolg van WhatsApp. Dit keer is WhatsApp aan de beurt voor een verhaaltje. We hebben hem wel een keer vaker gedaan. Hij is in basis niet veel van. Er zijn wel wat leuke dingen bijgekomen. Er zijn een paar dingen die gewoon niet kunnen. En daar hoef je nog niet meer naar te zoeken. Nou, ik ga hem zoeken met de W van WhatsApp... Dus ik ga hem. Beginscherm. Handschrift. Ik draai mijn handschrift. en W. En 11 apps. Naar Vifon. Dat was het niet. 306 apps. W. 16 apps. Boskorting. Dan veeg ik een aantal keren met twee vingers naar beneden. Nee, ik Moet ze even opletten, want ik heb een. WhatsApp voor videodingen. En een WhatsApp voor dit soort spraakgeneuzel. Wikipedia. je? Wat zo? Verdof snap je? Wat Wat En daar loop je dan heen met twee korte veegjes met twee vingers van boven naar beneden, of van beneden naar boven. Wat zo? Wat terugknop. Ik moet zeggen, ik vind het een mooie optie trouwens dat je met het handschrift kunt werken. Wat ik ook heel grappig vind, is dat je met uh, de Siri de voice over aan en uit kan zetten. Met, ik geloof, turn voice over on en turn voice over off en dat soort grappige dingen. Start accessibility settings, die gebruik ik ook veel bij Siri. Maar goed, even terug naar WhatsApp. In basis is het gewoon een ding om um, berichten te schrijven aan een persoon of aan een groep. En uh, wat bij de huidige update leuk is, is dat er ook nog audioberichten gemaakt kunnen worden. Die mogen op maximaal één minuut zijn, dacht ik. Nou, ik ga de interface even snel doorlopen. Listerie, reporter, shots, terugknop. Knop. Hij lijkt heel veel op de sms-app. Dus je hebt één rij met, met namen erin van alle conversaties die je aan het voeren bent. Dus per bepaalde persoon staat er niet de conversatie, maar alleen de naam en het laatste bericht. Als je zo'n naam dubbeltikt, kom je in een persoonlijk conversatiescherm waarbij je onderin een tekstvak hebt. Als je met een extern keyboard werkt, dan zit hij ongeveer in het midden. Je moet wel een beetje opletten als je met het virtual toetsenbord werkt, dat je niet buiten je toetsenbord regelmatig komt. Want dan verzet je de cursus op een andere plek en dan typ je waar je dat niet wil. Als ik op start heb ik een aantal tabbladen. Favorieten. Top. In status. Top. Contacten. Top. Geselecteerd. Shots. Top. Instellingen. Top. Nou, de laatste gaan we zo mee beginnen. Um, dus die wil ik even even tikken en dan... Gaan we. Geselecteerd. Instellingen. Instellingen over knop. Nou, dat is een verhaaltje over de versie en de makers. Deel met vrienden, knop. En daar kun je alle uh, dingen ook nog op Facebook. Profiel. En knop. anders zetten. Je profiel, daar kun je dus foto's in zetten, je naam en een tekstje erbij. Account. Knop. Je account, dat zijn je gebruikersgegevens. Waarom is dat niet in profiel stoppen, snap ik niet. Chatinstellingen, knop. Bij chatinstellingen. Shout-instellingen. Instellingen, terugknop. Dus dit is het leukste. Dan kun je standaard grote letters maken. Shout-instellingen. Testgrootte, Standaard. Knop. Achtergrond. Knop. En die achtergrond kun je... Achtergrond. Instellingen. Achtergrond. Achtergrond. Knop. Filmrol. Knop. Fotobibliotheek. Knop. Stel achtergrond opnieuw in. Knop. Kun je dus of een... Achtergrond. Context thema kiezen vanuit je foto's of vanuit van allerlei bronnen. en er zijn ook heel veel apps die allerlei achtergronden voor WhatsApp hebben dus ook wel donker, juist licht of blauw, geel, groen alles wat je wil kan daar Lidt-Mobile NL-netwerk stap-instellingen instellingen, instellingen terug instelling. waar ontvangen afbeeldingen en video's automatisch in uw filmrol geavanceerd, knop reserve kopie. knop, overzicht van geblokkeerd geblokkeerd, waar ontvangend media-achtergrond, knop daar waren we gebleven. op media, schakelknop aan. Daar kun je aan, aangeven of je video's en dat soort dingen wil bewaren op je toestel. Waar ontvangen afbeeldingen en video's automatisch in uw filmrolopen. Kijk. Geblokkeerd? Geen knop. Daar kun je mensen blokkeren. Nou, dat doe ik meestal niet aan, of het moet echt nodig zijn. Overzicht van gepreserveerde kopie. Knop. Je kunt de contacten en de chats die je voert uh, in de iCloud zetten. Het voordeel daarvan is dat als je de volgende installatie doet, wat ik in feite bij de vorige podcast heb gedaan, dat je dan je contacten en chats weer terug kunt pakken. Als je een van het telefoontoestel wisselt of dat soort zaken uit de iCloud. Geavanceerd. Knop. Nou, kijken wat daarvan Ga Geavanceerd. Allonsonderzoek. 65% post. geavanceerd. Context. Laatst gezien. Schakelknop. Aan. Of je het laatst gezien item wil zien bij een persoonlijke chat. Schakel deze functie uit om uw laatste online activiteit niet langer weer te geven. Het kan tot 24 uur duren totdat de laatst gezien wijziging van kracht wordt. U zal deze instelling 24 uur lang niet kunnen wijzigen. Die had ik even anders geïnterpreteerd. Het gaat er juist om dat zij niet zien wanneer jij het laatst online geweest bent. Ik ga terug naar instellingen. 3 in, van 5 streepjes, instellingen, de instellingen, de reservekopie, geavanceerd, favorieten, tap, 1 van 5. Nou, dat waren ze. Dus dat is allemaal redelijk rechttoerecht recht aan. Um, ze doen wat raar met favorieten en contacten. Contacten, dat zijn al je iPhone contacten. En de favorieten vinden zij de contacten die uh, WhatsApp gebruiken. Die gooi je automatisch bij je start-up of bij installatie weer in je favorieten. Status top 2 van 5. Je status, dat is een regeltje wat erachter staat uh, als je online bent. Nou, de standaard is: hey, there I'm using WhatsApp. En er zijn honderdduizend andere voor Busy en weet ik veel wat. Contacten, top 3 van 5. Nou, die hebben we al gehad. Shots, top 4 van 5. Dat het belangrijkste tabblad. Geselecteerd. Shots, top 4 van 5. En als je dat selecteert kom je in de lijst van personen met wie je aan het chatten bent. Daar zit ook een nieuw knop. Daar zit één raar iets in, dat je bij nieuw kom je in je contactenlijst. Als je dan gaat zoeken via het zoekveld zie je niks... Maar je kunt hem wel gebruiken op de andere manier met drie dingen naar boven scrollen of met de tab-index aan de rechterzijkant. En die werkt gelukkig wel. Dus op die manier kun je nieuwe contacten selecteren die je of bij een nieuw gesprek of een nieuw groepsgesprek wil gaan voeren. Instellingen. top 5 van 5. Shots. Context. Nieuw. Knop. Zoek. ze. van Marjolein van Dirkvelde van de 27. 03. Dat is gewoon een soort van lijstje. Je kunt ook naar jezelf chatten, heb ik uh, gevonden. Dus dat ga ik zo even doen. Van Suzanne, gisteren heb ik mijn sleutel mee, dus dat komt goed. Dus soort de laatste berichten. In het geval van Suzanne, die de sleutel bij zich had. Als je door dit lijstje loopt. Als ik. Van de velden van de 27 daarheen 0, ga. Dan ga ik. Chats terugknop. In. Even kijken, op dit scherm: Chats terugknop. Chats terugknop. Knop. Dirk Velden van de online. Koptekst. Bel. Knop. Wijzig. Knop. Info. Knop. Nou, bel lijkt me duidelijk. Bij wijzig kun je de afzonderlijke chatregels weggooien. Maar helaas, dat is niet toegankelijk. Dus je kunt wel die knop en dan zie je wel verwijderd 0 en doorgestuurd 0. Maar berichten op die manier verwijderen of doorsturen kunnen wij niet... Uh, er zijn wel wat andere plekken waar je het wel goed doen, bijvoorbeeld in het infoblad. Belknop. Wijzig. Info. Knop. Contactinformatie. Dirk. De contactinformatie. En die contact. Dirk Velde van de. Stuur bericht aan werk. Bekijk alle media. Mobiel 0031 Status. Hé, Dirk. Jamus using WhatsApp. Thuis. Dirk Werk. werk, D van de Velde. E-mailgesprek. Wisgesprek. En daar heb je een wisgesprek. En dan vaak heb je even alle chats wel weggooien en daar kan het ook. Drie van vijf streepjes, signaalster, listreporter, reporter. Dek, terugknop, Chats, terugknop. Nou, het kunnen tekstberichten zijn wat ik al zei. Zoek een tekstveld op. Tekstveld. Dat zit. Textveld. Net boven de luikknop. Ik doe hem dubbel tikken. Textveld, bewerbaar. hoofdletter H. O, A, A, L, L, L, P, O, O. En daar heb ik een. Nu is het tekstveld wel wat naar boven geschoven, omdat het toetsenbord eronder gekomen is. Voice message. Voice message. Deel media. Knop. Hallo. Hallo. Stuur. Knop. Heb je, als je daar rechts veegt een stuurknop. Knop voor gesproken bericht. Knop. En op die manier kun je dus gewoon dingen heen en weer gaan schrijven. De knop voor gesproken bericht staat hier nu op. Die kun je dubbeltikken vasthouden. En op het moment dat je hem loslaat, wordt het bericht verstuurd. Dus ik ga even kijken of dat hier wil. Hoofdletter O. Knop. Bericht van vriend. Hallo. Knop voor gesproken bericht. Knop. Daar komt hij. Geen dubbele apps gebruiken op dezelfde microfoon. Dus dat was het laatste wat we van dat appje hoorden. Ik ga even terug naar WhatsApp. Appkiezer. What's Zoek, zoekveld. In dat chatscherm. Van Velde van de 1629 04. Van, van velde van de 16. Van velde van de 16. Schat, terugknop. En dan moet ik nu een voice message bericht hebben. Deelmedia. Voice message. Die kan ik dubbel tikken. En dan wil hij vervolgens dat het berichtje ook niet afspelen, maar ik hoorde hem wel. Maar hij knijpt de microfoon dan weer af. Oké, okay, dus op deze manier kun je maximaal berichten van 1 minuut sturen, dacht ik. Kwaliteit is redelijk goed. En uh, ja, het is een leuke manier. En lekker snel zonder virtueel toetsenbord, dus er is eigenlijk helemaal niks op tegen. Verder kost uh, in het, WhatsApp sorry, in het verleden helemaal niks. Later 89 cent als eenmalige kosten. Als je hem nu aanschaft, kost hij 89 cent per jaar. Als je hem toen aangeschaft had, of nu inmiddels ruim al hebt... heb je er wel een subscription voor het leven. Zeker voor die oude accounts van WhatsApp. Wat uh, vaak wel belangrijk is, de berichten die je krijgt met WhatsApp... als WhatsApp open is, komen ze meestal direct op je scherm. Soms moet je even terug naar het chatscherm en weer opnieuw die chat in. En als een ander programma de focus heeft, zoals je wat anders aan het doen bent... Dan kun je via het uh, waarschuwingsscherm, berichtenscherm, je meldingen binnenkrijgen als stroken. Dat betekent dat ze even bovenaan komen, er staan een seconde of vier. Dan kun je ze dubbeltikken en krijg je ze te zien, maar dan moet je wel vooral snel zijn. Of uh, als meldingen. En bij een melding komt er echt op het scherm dat er een WhatsApp ding is met een start- en sluitknop. Nou, mochten er daar vragen over zijn, dit zit bij instellingen. Berichten, dacht ik. Dat, dat, dat is even. Nou, ik ga toch even kijken. Thuisknop. meer Instellingen. Instellingen. Instellingen. Waar ben jij? Mobiel netwerk. Knop. Persoonlijke rol. Aanbieder. Berichten. Bedieningsberichtencentrum. Knop. Ja, dat is het berichtencentrum. Nou ja, die tikje dubbel. Berichtencentrum. Terug. Terugknop. Ik neem aan dat ze op beetje volgorde staan. Ik weet dat er kopjes zijn, dus ik. Vertaling, draai. containers, taal. Tekens, woorden. Even naar Kopregels. Berichtencentrum. Koptext. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het berichtencentrum te zien. Koptext. Kop toegangsscherm. Koptext. Dagweergave. Koptext. Berichtgevingsweergave. Koptext. Dus nu veeg ik mijn eveningen naar beneden. Inclusief. Koptext. Exclusief. Koptext. Daar heb je een inclusief en exclusief. Dat zijn appjes die wel of niet in het berichtencentrum mogen posten. Ik neem aan dat ze op alfabet staan, dus dan kan ik naar het exclusief kopje vegen, dan veeg ik naar links en dan moet ik WhatsApp tegenkomen, hoop ik. App Store, badges, diagnose op, alarmmix. zoek en scan, kruilen, burgernet, badges, geluiden, stroken. Oké, okay, dan ga ik even drie keer tikken met twee vingers voor de onderdelenkiezer. Feestuil. Niet zeuren. Onderdeelkiezer, 50 onderdelen. Zoekveld, bewerkbaar. ik Hij is bewerkbaar, dus ik kan. W. W. F. G. B, H. Nou, dan moet hij er wel zijn. WhatsApp, bedjes, geluiden, stroken. Q. WhatsApp, bedjes, onderdeel kiezer, dat zal zijn. WhatsApp, bedjes, geluiden, stroken. Hij staat mij op bedjes, geluiden en stroken. Ik had gedacht dat hij wel. Oh, mobby. Bedjes, whatsApp, bedjes geluiden strook worden, is tekens dat niet die hoofdletter W H A T S hoofdletter P P ja woorden dat Peter. is Peter ik tik een dubbel wat terug terugknop daar kan ik wat context meldingstijl, context selecteer berichtgevingstijl strook en geselecteerd Bovenaan het scherm verschijnt een strook die het scherm niet blokkeert aanpasbaar hij is aanpasbaar dus hier kan ik eveningen op en neervegen geen meldingen geselecteerd geen meldingen geselecteerd. Stroken en gesit meldingen geselecteerd. Midden op het scherm verschijnt een meldingspaneel dat het scherm blokkeert. Selecteer berichtgevingsstijl. Meldingen geselecteerd. Midden op het scherm verschijnt een meldingspaneel dat het scherm Bij meldingen is een handeling vrijst voordat u verder kunt gaan. Nou, dat was wat ik net probeerde uitleggen. Stroken worden boven aan het scherm weer whatsapp aan. Daar kun je zien hoeveel WhatsAppjes er binnengekomen zijn aan het symbooltje op het beginscherm. Geluiden. Centrum aan. Nou, dit bepaalt of hij in het berichtencentrum komt, ja of nee. En ook of hij hier in de lijst exclusief of inclusief komt te staan. Inclusief, vijf recente onderdelen, knop. Daar kun je ook aangeven hoeveel je max in het berichtencentrum van hem wil zien. Op toegangsscherm, aan. En of je deze berichten ook op het toegangsscherm wil zien. meldingen op het toegangsscherm en in het berichtencentrum als dit wordt geopend, vanaf van toegangsscherm. Nou, dat was het verhaal over WhatsApp. Ik hoop dat jullie er veel lol van hebben. Succes! Dat was het verhaal van WhatsApp. Ik uh, trek er even een plug uit, want ik had nog een kleine aanvulling. Dirk had het over de contactentap in de WhatsApp. Uh, daar heb ik even naar zitten kijken. -app, zeg ik. Uh, contactentap in de WhatsApp. Ik heb dat nu geopend en als ik dus nu... Even kijken of alles er doet. Jan Bakker. Als ik dus nu over mijn contacten veeg, ik zit in de B. Jenny Bakker zegt hij niks. Bas Barebrecht, Hij je de Jan using WhatsApp. Je ziet ook dat Bas dus WhatsApp heeft. Meus Utrecht. Niet. Al Bastian. Ook niet. Hans Bastiani. Ook niet. Ron Online. Wel. Als ik nu Hans Bastiani. Bij Hans Bastiani tik. Contactinformatie. Alle contacten. Dan krijg ik de contactinformatie. Contactinformatie. Kop. Contact. En die contact. Grijs. Knop. Hans Bastiani. Nodig Hans uit voor WhatsApp. Kijk, dat is dus. Dan kun ik Hans dus uitnodigen voor WhatsApp. Mobiel. Oh, dan krijgen we het nummer van Hans, en dat zullen we niet laten horen. Dus uh, je, je kunt wel degelijk iets met die contacten. Als je dus inderdaad uh, snel even iemand zou willen uitnodigen daarvoor, dan kun je dat uh, via uh, WhatsApp doen. Oké, okay. ik geef de microfoon weer vrij. En, nou, ja, heel duidelijk. Um... Ik wilde alleen even toevoegen dat uh, dit, uh, WhatsApp eigenlijk favoriet is geworden doordat het een cross-platform uh, mobiele berichten app is. Dat betekent dat uh, mensen met een iPhone, Blackberry en Windows Phone en de Android en de Nokia uh, en een stukje Symbian, dat die met elkaar berichtjes kunnen uitwisselen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld met FaceTime niet. Dat wilde ik even uh, toevoegen in ieder geval. Ja, dat, dat klopt. Ik hoor de laatste tijd heel vaak in de trein een geluidje dat lijkt op iemand die fluit. Het is een beetje zoiets als. Ze... En um, volgens mij is dat uh, uh, het WhatsApp-geluidje van, uh, uh, van de Android telefoons, maar ik kan me daarin vergissen. Dat is het berichtje, dat is het geluid van als er sowieso een berichtje binnenkomt op Android. Um, ik had wel even een ander vraagje. Uh, groepsgesprekken zouden ook mogelijk zijn? Ja, wel groepschats, uh, uh, ja, dat bedoel je. Ja, dat kan, want je kan als je bij, uh, Dirk gaat dat volgens mij in het derde deel doen. Als je dus voor nieuw kiest, uh, kun je ook een groep aanmaken. En uh, ik heb dat een, uh, uh, zelf één keer meegemaakt dat ik uitgenodigd of in een groep terecht kwam. Ik heb zelf nog nooit een groep gemaakt, maar het is, uh, het is toegankelijk en het werkt. Mooi, dankjewel. Dan wacht ik deel 3 af. Oké, okay, nou verder hebben we aanpassant nog ook even een, een stukje uh, berichtencentrum gedaan. En uh, het startscherm. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo blij ben met de veranderingen in het berichtencentrum. Ik vond het zoals het was iets prettiger. Het kan nog wel uh, enigszins op de oude manier wanneer je me op alles zet, maar dat houdt hij volgens mij niet vast. Ehm... Um, ja, dat was het even van mij hier over, over WhatsApp. En van Dirk natuurlijk over WhatsApp. Dirk heeft uh, zich inmiddels even afgemeld. Die is er even tussenuit. Zijn er nog mensen die iets kwijt willen over WhatsApp? Want dan gaan wij uh, zo langzamerhand over naar het einde van het vraaguur met de dingen die zijn opgeborreld de afgelopen week en de valrepen. Dus ik geef de microfoon nog één keer vrij voor WhatsApp. Oké. Okay. Nou, dan gaan we, wat mij betreft, door naar de vragen. Uh, die nu zijn opgekomen, en uh, de valreten. Ik heb zelf een vraag, uh, ik heb een iPhone 4. En ik merk dus inderdaad best nog steeds wel wat vertraging met de iOS 7, maar goed, dat wendt wel. Lotte heeft een iPhone 4S, dus die maakt inmiddels wat gebruik van Siri. Onder andere om de wekker te zetten. Maar wat mij opvalt is dat het soms al ontzettend lang duurt voordat je een antwoord krijgt van Siri. Dus hij zegt zo in de trant van, uh, wake me up at uh, uh, 5.55 uh, uh, a.m. En dan hoor je toen dus dat geluidje dat Siri heeft verstaan en dan kan het soms wel een halve minuut voor de, duren voordat hij zegt dat hij de wekker heeft gezet. Dus ik ben benieuwd of dat aan de, de, de telefoon kan liggen of dat dat bij mensen die hier ook gebruik maken van Siri bekend is. Op een iPhone 5 heb je dat zeker minder en voor de rest is denk ik Siri af en toe gewoon een live wijf. Nou, we hadden eerst de mannenstem en die deed het al zo traag. Ik denk, laten we maar eens overzetten op de vrouwenstem. Maar die lijkt nog wel trager. Nou ja, het is, uh, het, het is wel heel erg handig. Ik bedoel, uh, um, je, je kunt, nou ja, jij zei zelf al, jij doet ook al, je bent weer terug, fijn uh, Dat jij zelf ook al een. Uh, een aantal dingen met, met Siri doet, maar zo, zo dat soort dingetjes, even snel een wekker zetten, dat is gewoon ideaal dat je daar nauwelijks nog iets voor, uh, voor hoeft te doen. Uh, want we hebben standaard een heleboel wekkers ooit gemaakt. En uh, uh, moet je, als je daar dan doorheen moet vegen, dan ben je wel een tijd zoet. Trouwens, ook, uh, we gebruiken de iPhone ook als kookwekker. En even snel een timer zetten is ook zo'n stuk makkelijker geworden met Siri. En nu nog maar even afwachten tot het in Nederland komt. Want uh, bellen met Siri wordt dus wat lastiger. Want uh, ja, je, je, je invoertaal moet op, op, op Engels staan. Dus dan wordt het call en dan een Nederlandse naam. En dat gaat helaas niet altijd even goed. Zeker voor het dicteren van e-mail. zie ik uit naar de Nederlandse versie van Siri. Ik hoop echt dat die snel komt. Want dan heb je gewoon een dicteerknop in je toetsenbord. Dus dan kun je gewoon op een plekje zetten in het mailtje waar je wil beantwoorden. Je dubbel dic dicteer. ...gaat tateren en dubbeltikt weer en dan heb je een stukje mail geschreven. Dat moet echt mooi zijn. Ja, lijkt me ook. Nou, dat was in ieder geval mijn vraag over Siri. Ik gooi de microfoon los voor vragen. Ja, ik weet het weer niet. Ik doe maar weer een gok dat ik nu weer wat mag zeggen. Um, over Siri, bij mij is het ook nog wel eens voorgekomen dat hij gewoon uh, niet start. En dan zegt hij de server is niet... Um... Uh, bereikbaar of beschikbaar of zoiets. Dus uh, het is niet altijd 100% dat die Siri lekker wat gaat doen voor je. Uh, Alwine Mek is talking stond er, maar ik hoorde alleen volgens mij Jaap op de achtergrond hoesten en verder hoorde ik niks. Uh, Alwine, als je echt iets wil zeggen, mag ik het zo nog een keer proberen? Nou, ben ik helemaal. Oh ja. Uh, wat Siri inderdaad ook wel eens zegt, dat is: uh, I'm sorry. Uh, uh, en ik, uh, een of ander verhaaltje dat hij het op dit moment niet kan. Volgens mij heeft hij je dan niet goed verstaan. Dus je zou het... Uh, of, of niet begrepen wat je zei. Dus hij geeft af en toe een melding dat hij je niet kan helpen. Dat er systemen weet ik veel wat zijn. Maar volgens mij heeft het er dan mee te maken dat hij gewoon niet heeft begrepen wat je van hem wil. Ma mag ik nu iets vragen of uh, is dat nog niet aan de orde? Voor de valreep? Of voor de... Ja, gewoon een paar vragen. Ik heb twee vragen. Nou, ja, gewoon vragen. Ik bedoel, de microfoon was vrij. En wie hem grijpt, die grijpt hem. Ga je gang als. Nou, het, het is een, ik heb een beetje een probleem gehad van de week. Ik wilde... Uh, iets zoeken op de iPhone. En uh, nou, ik heb het ook al aan het forum gevraagd, er kwam geen uh, bevredigend antwoord op. Dus volgens mij heb ik, uh, de, moet je met drie vingers naar beneden vegen om het zoeken op de iPhone te bereiken. Ik had OV Butler geïnstalleerd en die was in de verkeerde map terechtgekomen. En, en ik wist niet meer waar die was. Dus dat is heel vervelend. En toen had ik uh, gelezen dat als je dat met zoek op de iPhone deed... dat je dan ook kon zien in welke map die, map die stond. Nou, ik kon over je typen wat ik wilde. Maar uh, elke keer zijn die niet gevonden. En ik, ik weet zeker dat ik het goed had geschreven. Want ik had hem net uit de App Store gehaald. Dus wat kan, wat kan daar misgaan? Um, ik uh, kan je niet echt helpen. Want ik gebruik die zoekfunctie eigenlijk nooit. Um, maar ik weet... Er zat in IOS 6 in ieder geval in de instellingen nog iets met dat uh, Spotlight, dus we zoeken met Spotlight, dat je daar verschillende dingen kon instellen. Ik zal eens even kijken ondertussen of daar nog iets van, uh, of je daar misschien moet instellen, wat je die, die allemaal kan zoeken. Dus ik zet, even kijken, ik kan... 030288701 oh, oh, oh, ik kan hem. nu gewoon nog wel even Sociaal context. met tekst. hand vasthouden. Kantoormap, pagina 2 van 8. Arie op een GPS-test. Instellingen. Instellingen. Ik zal even de. Handschrift. Handschrift. Handschrift. nou instellingen al... worden. Spreeksnelheid. Volume. Spreeksnelheid. 45, 30 procent. Oké. Okay. Uh, zoeken met spotlight. Flicht. Dat altijd in algemeen. Aanbieder. Personen. Aanbieder. Bedieningsplan. Niet storen. Knop. Geluiden. Algemeen. Knop. Ja. Ik heb de geluiden uitstaan, maar dat is zeker op de iPhone algemeen, niet altijd Instagram, even handig. Terugknop. Algemeen. Info. Software. Zoeken met spot, text, Zoeken met spotlight. Even knop, kijken of daar iets in staat. Zoeken met spotlight waar iets mee zou kunnen. Algemeen. Terugknop. Zoeken met spotlight. Koptekst. Contacten. Wijzig volgorde contacten. Apps. Wijzig volgorde apps. Muziek. Wij apps. apps, wijzig, volgorde, apps wijzig volgorde apps, Wijzig volgorde, muziek. Wijzig vol podcasts. Wijzig vol video's. Wijzig vol audioboeken. Wijzig vol notities. Ik zie hier dus wijzig volg die we zien. Wijzig vol zoeken. Maar. Wijzig vol berichten. Wijzig herinneringen. Als ik wijzig voel, voor de herinnering ik. algemeen, Zoek contacten. Wijzig vol apps. Ah, ik kan even. Wijzig vol apps. Ik hoor ook niet of iets geselecteerd is. Dus hij, hij, hij laat hier een rijtje zien van dingen die je kunt zoeken. Maar ik kom er niet achter. ...of daarin iets geselecteerd is of niet. Nens, kun jij even bijspringen in dit geval? Want misschien valt er meer te zien dan te horen in, in dit uh, stukje. Ik kom er even tussendoor. Uh, ik had, dacht ik, van de week ook een aslid geschreven in het uh, VoiceOver Forum. Jij schreef OV... ...koppelteken butler, het moet OV spatie butler zijn... En als je alleen OV tikt, dan vind je hem volgens mij zeker wel. Of had ik dat niet geschreven, of was de bericht niet weg, of gemist, of weet ik veel wat. En hier kun je volgens mij alleen maar de volgorde wijzigen van de items die doorzocht worden. Ja, ik heb die app, uh, apps naar voren gehaald, ik heb die volgorde gewijzigd, ik heb die apps op nummer 1 gezet. Ik heb OV uh, getypt en ik kreeg uh, Bridge over Troubled Water en al die gein wel. Maar, maar uh, OV Butler, never nooit niet. Trouwens, ik loop achter. Uh, werkt die dan weer? Want die heeft maanden niet gewerkt, die OV Butler. Ja, die werkt weer. Het is uh, mooi geworden weer. Voor zolang het duurt natuurlijk, maar goed. oké. Okay. Dus ja, dat, uh, dat, dat is allemaal uh, Die zoeken met spotlight, ja. Dat is, uh, ik, ik, ik zag er ook niks in. Ik heb het gezien. Ik heb het opgezocht en gedaan. Want het hielp niks. Dus, uh, ja. Heb je al geprobeerd hem uh, te vinden met die handschriftmethode? En als je hem dan zou openen... Uh, nee, nou ja, Heb, nee, laat ik het anders vragen. Heb je wel al geprobeerd te zoeken met die handschriftmethode en kun je er dan niet achter komen in welke map die staat? Nee, dat zie je dan niet. Uh, weet je zeker dat die dan op staat eigenlijk? Want bij mij werkt dat zoeken van die apps gewoon echt altijd. En ja, dan weer wat verdwaalde map moeten doorspitten. Dat is uh, takkenwerk. Nou, ik heb hem gevonden uiteindelijk in een map. En ik heb hem in de map gezet waar hij hoort, in de map reizen. Maar no, evengoed kan ik hem niet vinden hoor. Het spijt me zeer, maar ik weet nou precies waar die staat, want ik haal hem dan niet meer weg. Maar uh, ja, inderdaad, ik ben een aantal mappen doorgegaan. Ja. Is die um, zoekmethode uh, hoofdlettergevoelig? Ik weet niet of ik nu weer aan de beurt ben hoor, Echt die, nou ja, ik word hier een beetje gek van, maar in ieder geval, ik denk dat ik nu mag praten. Um, in de instellingen kon je inderdaad alles aanzetten, ik weet niet of dat door was gekomen, blijkbaar niet. Uh, die staan allemaal geselecteerd, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Hij werkt ook gewoon die uh, optie met drie vingers naar beneden en je hebt de zoekfunctie. Hij is niet hoofdlettergevoelig, uh, dus ik heb hier gewoon mijn regio ingevuld en als ik naar de resultaten ga... Dan hoor ik mijn regio en daarachter hoor ik vermeld in welke map die zit. Dus het werkt. Heb je het al geprobeerd met een andere app die... Uh ja, nu kwam je weer door, maar net uh, inderdaad niet. En ik, ik heb hem boven in het lijstje staan. Dan zie ik je ook niet verschijnen. Pas als ik je hoor, zie ik je verschijnen, Nens. Uh, As, Trit, ga je gang. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zondagmiddag uh, tot in en uit de treurig. Maar toen was ik er zo zat van als gesproken spek. Dus ik ben ermee gestopt. Maar ik zal het nog wel eens met een andere app proberen. Maar ik, ik blijf het toch een rare verschijnsel vinden. Ik probeer het ook nog even. Uh, je hoort inderdaad af en toe in welke map hij staat... En, uh, en af en toe niet. En waar dat daar ligt, weet ik ook niet. Maar inderdaad, Nent, soms hoor je het en soms niet. En Nens, het probleem is met dat piepje. Als je op uh, talk klikt, dan hoor je twee rare piepjes. Dan mag je praten. Maar is iemand anders je voor, dan blijven die piepjes wel... Dan blijft jouw talkfunctie wel hangen. Dus als je allemaal aan zijn mond houdt, dan mag jij. Dat had ik net niet in de gaten. En daarom hield ik heel braaf mijn mond. En ik hoorde Tom inderdaad ja of en, en ik zei niks... Maar ik wil wat vragen, iets heel anders over de over wat in, in, um, ik ben maar zo vrij, dat nou, ik toch het woord heb, in, um, in uh, Blink Magazine, daar staat hoe je die TC Conference moet starten. En ik heb hem gedownload natuurlijk en ik doe het via de website. Maar dat staat uh, zoeken met, met uh, Spotlight. En klik dan uh, op Enter the room. Maar dan kom ik helemaal niet. Als ik met Spotlight zoek, dan zegt hij. Klik oké, okay en ga naar de website om hem. Uh, uh, op te starten, ja, dat wist ik al. Maar kan het ook via zonder naar de website te gaan? Ja, ik ben dus ook weer gevecht met dat dingen en ik hoorde nu de twee piepjes, dus ik neem aan dat ik niet meer praat. Um, nee, ik heb het ook nog niet gevonden. Uh, ik moet ook in de keer via de, uh, de website inloggen, dan start ik die app op, zeg maar. Dus niet vanuit de app dat ik het zomaar kan doen. Ik word altijd terugverwezen naar die. Klik uh, hier to enter the room. En even denken, um, ja, ik, ik, soms word ik eruit gegooid en dan kan ik er ook niet meer in. En dat had ik dus de vorige week heel ernstig. En toen dacht ik van nou, oké, okay, uh, dan moet ik hem opnieuw installeren. Dus ik vind het nog niet hier van het. Maar bedankt voor de tip van het piepje. Nu... Ja, ik, ik merk dus uh, uh, bij Dirk, die, jij bent nu overgegaan op je iPhone 5 en nu gaat het goed. Maar uh, ja, het schijnt voor de Mac nog niet altijd even goed te gaan. Ik had toen wel, 14 dagen geleden was. Uh, uh, hoe heet hij ook in de, in de chatroom Paul Erkens en toen ging het over het downloaden van de app. Dat heb ik gedaan en dat, dat, dat gaat goed. En ja, ik kan nu even niet met de Mac inloggen, kan het zo nog wel even proberen, want die staat nog onder Windows en in Winamp. Maar uh, ik, ik weet eigenlijk niet of ik het nou via de website moet doen. Dat moet ik dan zo even proberen en dan zou die eigenlijk gewoon klik hier to enter the room. Dus gewoon moeten meteen moeten starten op de Mac. Ja, dat doet hij ook hè. Maar, maar een mens die het in dit een geschreven heeft... ...die heeft een Blink, Blink Magazine geschreven. Eerst een verhaal verhaal over de first participant... ...als je hem gaat downloaden, klopt al wat precies. En dan heb je hem geïnstalleerd en dan doe je het. En dan zijn er twee methodes om het te openen. Via de website of de app opzoeken via Spotlight. En dan aanklikken en dan ook je username invoeren. Maar dat werkt niet. Het werkt alleen maar via de website. De... Ja, oké, okay, want die app die staat natuurlijk in de, de, de, de, in de Finder, kun je die vinden in je programmamap. En jij zegt van als die app start, dan zou ik eigenlijk gewoon meteen in moeten kunnen. Maar dan zou je het via de Finder kunnen doen. En dat zeg ik niet, dat, dat schrijft Nent. Want volgens mij is die app alleen maar de plugin. En kun je dus niet via die app in de conference room komen en moet het altijd via de link... Op de website, en daar heb je die app, wat eigenlijk een plugin van Windows is, zoals bij Windows, heb je die nodig, maar dat is volgens mij niet een inlogprogrammaatje. Maar ik wil alleen maar weten of ik dat goed begrepen had. Klinkt logisch. Oh, sorry, mensen, als ik je nou weer voor ben. Het um, klinkt logisch, maar ik kan het zo nog wel even proberen hier. Vind ik ook wel even interessant om te kijken of dat werkt. Ik nou mijn tweede vraag stellen of, of niet? Want ik weet ik weet het niet. Ik wil niemand wegduwen weg ofzo. Go ahead. Dat gaat over de onderdeelkiezer. Ik ben er nog niet helemaal achter. Is het zo dat je met de onderdeelkiezer alleen op het huidige scherm kan zoeken? Of, want anders dan zou het bijna hetzelfde zijn als... Uh, uh, over, butler, ik ook... Sorry, als... Hoe uh, noem je dat? Zoek op de iPhone. Ik heb er ook geprobeerd met de onderdeelkiezer te vinden. Maar dat is me, is me ook niet gelukt. Dus ik weet niet of die in mappen zoekt. Ook. Nee, de onderdeelkiezer voor zover ik hem gebruik... Uh, ...kijkt hij naar alle onderdelen die op het desbetreffende scherm staan. En volgens mij houdt hij ook wel rekening met als je moet scrollen. En die zet hij in een alfabetische lijst onder elkaar... Maar iemand moet me maar verbeteren als ik me vergis. Ja, je, je kunt, kun je daar ook een zoekveld, ik dacht dat er ook een zoekveld was, of, is dat, of klopt dat niet? Want dan heb ik het verkeerd gedaan, dan moet ik het opnieuw bekijken. Ja, er zit, er zit wel een zoekveldje in. En uh, wat hij doet, hij dus in de, inderdaad alleen het scherm wat, wat zichtbaar is, doet de onderdeelkiezer. Um, maar hij benoemt dan ook gewoon de map en hij kijkt niet wat er in de map zit. Dus als ik het even voor mag doen op mijn 1, 2, 3... Ik dubbel mail. 63 nou, als ik hier doorheen loop, 24 zoekveld. Een zoekveld die zit volgens mij. Onderdeel kies. Acht toch? Berichten. Oh ja, dat beeld. Ik... Je kan onderdeel kiezen. Daar pas komen, als je zeg maar in de lijst staat en dan terugvegen. Dan kom je in zoek, het uh, zoekveldje. Maar als je daar uh, dus, als ik door de mappen heen loop, dan of door, dit, door de onderdelen kies, loop, dan hoor ik hier i-ask map 6 apps. Dus ik hoor niet wat erin zit. Dus dat gaat hij dus ook niet doen. Kun je dan op die, op die map uh, dubbeltikken en dat je het dan wel gaat zien of, of is, werkt dat niet zo? Sorry, wat zei je? Kun je op die map, als je een, een map gevonden hebt en je hebt gehoord dat je er zes afzien zitten, kun je dan op die naam van die map dubbeltikken zodat hij open gaat of werkt dat niet zo? Dat is niet zo. Ja, dat ging ik gelijk proberen want dat dacht ik ook, maar dat gaat hij niet doen. Dus het, wat je doet eigenlijk met die appkiezer uh, is dat hij hem dan gaat aanwijzen. En vervolgens kun je in die map natuurlijk wel weer dubbel klikken. En dan zie je wat erin, of dan ook kan je horen wat erin zit. Dat kan wel. Maar hij opent de map niet. Maar jij zet 63 onderdelen op één scherm. Dat, wat, want dat, dat vraag ik me dus af hoe dat, hoe dat kan dan. Bij mij zei die 24. En er de, de, de, de, de komt bij dat die onderbalk erbij zit, zeg maar. Hè? Die, dat dok. Oké, okay, ondertussen heb ik even um, op de Mac gekeken. Als ik in de Finder naar mijn programma'smap uh, ga en uh, ik uh, activeer de, de TC Conference plugin, dan zegt hij dus inderdaad, inderdaad um, dat je naar de website uh, moet gaan. Wat hij zet: Alert TC Conference, even met één hand lezen. Klik oké, okay. go to the webpage en select. Klik hier op de tool Enter the room. Klik oké, okay. go to the. Webpage en klik hier to enter the room. Dus je moet inderdaad het via de webpage doen. Oké, okay, Even kijken wat er nu finder, gebeurt. Venster, e. Geselecteerd ja, ik heb oké. Okay, dan ga ik er dus weer uh, gewoon uit. Dus het moet via de website. Het kan niet via de plugin in de finder. Of via, nou ja, als je hem dus zoekt via de uh, uh, uh, spotlight. Oké, okay, dat kunnen jullie misschien dan een keer veranderen. Want dan... Dat is misschien wel handig voor de nieuwkomertjes op het front, op het Apple front. Oké, okay, waarvan akte? Ja, mensen zijn er nog meer vragen? Ja, ik heb er nog eentje. Ik heb gelezen uh, dat, dat het uh, tegenwoordig kan dat je de map, uh, een map maakt voor de iPhone apps. Dus uh, zoals instellingen, FaceTime en ja, iTunes Store en App Store en zo. Uh, heeft iemand dat al gedaan? Want en, is dat handig? Ja, waarschijnlijk wel. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Uh, je zegt een een een een iPhone map. Ja, dat heb ik heb gelezen dat, die, dat je die uh, bij de iOS 7 die uh, iPhone apps, zou ik maar zeggen, die uh, nou ja, die ik net opnoem, dat je die uh, op elkaar kan zetten in een map. Dat komt toch altijd. Ik bedoel, uh, ik heb uh, iTunes en App Store gewoon ook in de map gezet. Uh, in, uh, ik heb een map winkelen gemaakt en daar staat Supermarkt Plus in. Maar daar staat ook uh, gewoon de App Store in en uh, uh, iTunes, uh, uh, uh, noem maar op. Volgens mij kon dat onder iOS 6 al hoor. Nou, dat kan goed hoor, maar ik las het nu en ik dacht, hey, misschien is dat wel wat, maar uh, waarschijnlijk is dat wel is dat koek. Het is alleen jammer dat je bepaalde apps van Apple niet kunt verwijderen, zoals die aandelen en zo en uh, nog een aantal van die dingen... Uh, dus die heb ik ergens geparkeerd waar ik ze nooit tegenkom. Maar die andere apps kun je gewoon allemaal een keurig plekje in de map geven. In de map geven? Ja, er was inderdaad wel uh, bij iOS 7. Er was één in iOS 6 die je niet kon verhuizen, die, die ik zeker weet. Dat was uh, dat, uh, waar je in de magazines kon lezen. Ik weet niet helemaal hoe die heet. Uh, maar ook zo'n standaard op de iPhone. En die kon je nooit in een map verplaatsen. En dat kan sinds iOS 7 wel. Jawel, er kon wel een kiosk in die map. Dan kun je altijd wel verhuizen. En toch die aandelen, je weet ik me nooit, man. Oké, okay, mensen. Het is alweer kwart voor vijf en bijna tijd voor happy hour. Um, ik geef de microfoon nog één keer vrij voor vragen en de valreep. Daar gaat-ie. Niemand meer? En dan wil ik iedereen weer heel, heel erg bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid en voor al jullie bijdrage en zo. En uh, Dirk, ook fantastisch dat je er weer uh, was. En natuurlijk ook voor alle bijdragen. Uh, mensen, een, uh, een goed weekend. En uh, bij Leven en Welzijn uh, spreek ik jullie volgende week op de 25e oktober weer. Goed weekend. Groetjes. Movement